1 uur. Het NOS-journaal. Miselot Thomassen. Goedemiddag. Amerikaanse militairen gedood bij helikoptercrash in Afghanistan. Teven wil betere controle psychiaters TBS-zaken. En China maakt VS zware verwijten. Het weer bewolkt en regenachtig. Vanuit het zuiden trekken buien het land over. In het oosten is daarbij kans op onweer met mogelijk hagel en windstoten. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 in het binnenland. Morgen eerst flinke zonnige periode. Later op de dag stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. De dagen daarna blijft het Herfstachtig met bewolking, buien en veel wind. In Afghanistan zijn 38 militairen omgekomen die in een helikopter zaten. Die is neergestort in de oostelijke provincie Wardak. Zeven Afghanen en voor zover nu duidelijk 31 Amerikaanse militairen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Correspondent Lucas Waagmeester. 31 omgekomen ISAF-militairen. Dat is het zwaarste verlies dat de NAVO-troepen in één klap te verduren krijgen... sinds de oorlog in Afghanistan tien jaar geleden begon. Volgens de NAVO werd er de afgelopen nacht gevochten in het gebied. De Tanji-vallei in de oostelijke provincie Wardak. Maar het houdt in het midden of de heli door de vijand uit de lucht is gehaald. Die vijand, de Taliban, zegt beter te weten. In een gedetailleerde verklaring zegt een woordvoerder dat tijdens een zwaar vuurgevecht... de Chinook-helikopter met een granaatwerper is geraakt... en daarna tegen een bergwand te pletter is gevlogen. Ook na de crash zou nog lang zijn gevochten, waarbij acht Taliban-strijders zijn gedood. Inmiddels hebben Amerikaanse troepen het gebied afgegrendeld... en wordt gewerkt aan de berging van de lichamen. Het wachten is op meer details uit Amerika dat op deze voor hun nu zaterdagochtend ontwaakt met het bericht dat er nog eens 31 landgenoten niet levend zullen terugkeren uit die inmiddels zo gehate oorlog in Afghanistan.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 Frankrijk houdt vertrouwen in de Amerikaanse plannen... om door de schuldencrisis te komen, zegt minister van financiën vanmiddag... tegen een Frans tv-station. China leverde eerder vanmorgen flinke kritiek op de VS. Volgens het Chinese staatspersbureau houden de Amerikanen... met kortzichtige verkiezingspolitiek de wereldeconomie in gijzeling. China zegt dat het als grootste investeerder in Amerikaanse staatsobligaties... alle recht heeft om te eisen dat de VS zijn schuldproblemen serieus aanpakt. China eist onder meer dat er internationaal toezicht op de dollar komt. De verlaging van de kredietstatus van de VS door Standard Poor's... levert veel discussie op, maar de kredietbeoordelaar... houdt vast aan de verlaging. Belangrijkste reden is dat de politiek moeizaam... tot een slecht akkoord is gekomen. De politieke brinkmanship die we saw over de debt ceiling was iets that echt really onze expectaties was. The U.S. government getting to uh, the last day before they had cash management problems. So it's interesting, you're saying without a doubt the recent debate, the recent uh, uh, roadblocks in Congress, the tenor, the timing, the tone of the debate had a major impact on this. Yes, I think that is what uh, put things over the brink. Een grote verdeeldheid in het congres gaf de doorslag voor de kredietbeoordelaar om die status te verlagen. In het Amerikaanse congres is met verbazing gekeken naar de verlaging. De republikeinen haalden direct fel uit naar het beleid van president Obama. Presidentskandidaten Michelle Beckman. President Obama is destroying the foundations of the United States economy one beam at a time. I call on the president to seek the immediate resignation of Treasury Secretary Timothy Geithner and to submit a plan to the American people with a list of cuts to balance the budget this year, turn our economy around and finally put the American people back to work. Obama moet de minister van Financiën Geithner direct ontslaan en een plan indienen dat de Amerikanen weer aan het werk krijgt, zal dus Beckman. Op de Franse snelwegen is het ook deze zaterdag weer flink druk. Vertrekkende vakantiegangers vormen vooral lange files op de A7 van de Middellandse zeekust richting Lyon. Ook op de snelweg van de Atlantische kust naar Tours is er veel langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Voor de tunnels van Italië en Zwit naar Zwitserland moeten automobilisten, volgens de ANWB rekening houden met een wachttijd van bijna twee uur. Dit is het NOS-journaal met Thomas. Islamitische strijders van de beweging Al-Shabaab hebben zich teruggetrokken uit de Somalische hoofdstad Mogadishu. Een regeringswoordvoerder noemt de terugtrekking een gouden dag voor Somalië. De rebellen hebben het daarentegen over een tactische terugtrekking, meldt correspondent Koert Lindeijer. Een woordvoerder van Al-Shabaab, uh, Al-Rage, die zei vanochtend, we slaan terug, let maar op, in de komende uren krijgt u nog prachtig nieuws. ...van ons te horen. Kortom, alleen een tactische militaire terugtrekking volgens Al-Shabaab. De Vredesmacht van de Afrikaanse Unie in Mogadishu, de Somalische hoofdstad, ...is al twee weken bezig met een offensief tegen Shabaab. Daar zijn bij een voordringen, uh, geboekt. Maar er moet ook worden gezegd dat er berichten zijn over oneenigheid binnen al shabab ...en uh, dat de organisatie financiële moeilijkheden zou hebben... ...en dat dat een reden is uh, van uh, de terugtrekking. In ieder geval weten we dat afgelopen nacht... Enkele honderden al-Shabab strijdersposities hebben verlaten in de hoofdstad Mogadishu. Wat betekent de terugtrekking voor de stad en de inwoners? Er bestaat uh, geen goed uh, en een veilig systeem voor voedseldistributie in uh, de hoofdstad. Daarom kunnen die duizenden hongerige mensen in die hoofdstad nauwelijks worden voorzien van uh, voedsel. Om je een voorbeeld te geven, ik probeer zelf al twee weken naar Mogadishu te komen met hulpverleners. En deze trip wordt steeds weer uitgesteld omdat het te gevaarlijk is om te opereren in de hongerkampen. Daar. Nog de regering, nog de Afrikaanse Unie kan die hulpverleners uh, de, de veiligheid garanderen. Journalisten kunnen dan nog eens een keer, als ja, ze dat willen, duizend dollar per dag uitgeven voor eigen beveiliging. Maar dat kunnen hulpverleners natuurlijk niet doen. Nou, Wanneer die veiligheid er nu wel komt in de komende dagen en vooral gratis is, dan zal dat zeker de hulpoperatie in de hoofdstad een geweldige boost geven. In Japan is het bombardement op Hiroshima herdacht. Het is vandaag 66 jaar geleden dat de Verenigde Staten... een atoombom op de stad gooiden, waardoor 140.000 mensen omkwamen. De Japanse premier Kan sprak tijdens de herdenking zijn zorgen uit... over het gebruik van kernenergie. Hij ziet in de problemen met de kerncentrale in Fukushima reden... om de veiligheid van kernenergie nog eens onder de loep te nemen. De centrale in Fukushima lekt vijf maanden na de zware aardbeving in Japan... nog steeds radioactief materiaal. Yes. <laughs> De politie heeft vanochtend vroeg in Horst een inbreker in zijn been geschoten. Agenten gingen na een inbraakmelding op een industrieterrein polshoog te nemen. Daar betrapten ze de drie gemaskerde mannen die een gat in een pui aan het maken waren. De politie schoot toen ze probeerden te vluchten. Een Amsterdammer werd in zijn been geraakt. Hij werd aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De politie schoot ook op, ook op een tweede verdachte, maar die wist samen met de derde te ontkomen. Het is niet bekend of deze man gewond is geraakt. Een zoektocht met een speurhond leverde niets op. Wel vond de Limburg Politie een gestolen auto bij het pand op het industrieterrein in Horst. Over een klein uur begint de botenparade van de Gay Pride. De meest feestelijk opgetuigde boten liggen startklaar... aan het begin van de Amsterdamse Prinsengracht. Mark Robin Visser is onderweg naar die boot... die voor de gemeente Amsterdam zal meevaren. De gemeenteboot is uh, dit jaar nummer drie. En we worden op dit moment door een, een sleepboot... naar het beginpunt aan de Prinsengracht uh, gebracht. Het boegbeeld is... Al jarenlang coco kokette. We hebben eerder gehoord hoe zij zich in haar rol heeft ingeleefd. En ze is straks boegbeeld samen met de lokale burgemeester van Amsterdam. Ja, ontzettend spannend. Vorig jaar stond ik naast Eberhard van der Laan. Nou, die was de echte net... burgemeester. De echte dus. En die, die heeft het er nog over. Die vond het geweldig. Die was net een, een dag of een week burgemeester. En mocht al naast mij staan op de, op de boot. En dit jaar eerlijk, want Eberhard is met vakantie. Ja, Coco Coquette is dit jaar luisteraars gekleed in een soort petticoatachtige achtige constructie. In de kleuren van de regenboog met op haar. Hoofd een zilverkleurige hoed in de vorm van een Amsterdammertje, ook met de Andreas-kruizen erop. Ja, het echt is een gemeenteboot, hè? Echt een meter lang. Ja, duidelijk Amsterdam. Dat vind ik wel belangrijk dat je ja, Amsterdam laat zien in al zijn facetten en wat wij als ambtenaren aan kunnen toevoegen. Die botenparade is wel een heel heel theatraal gebeuren eigenlijk, hè? Oh, brug. Ja, daar komt de brug. Oh, god, ik had de brug aan. Ja, ik even, even, met even de hoed. Want hij is wel een meter lang, dus ja. Even oefenen, hoe, oefenen. Hoog die, uh, hoe hoog die kan komen. Kijk of hij het haalt. En we gaan nu onder de brug door. Nou, het past hoor Coco, het past. <laughs> Geweldig. <laughs> zeg, zo sta je dus zometeen naast de lokale burgemeester ja, van, ja, de Burg, van de Burg uh, van de de Amsterdam. De ja, wat zou je nou nog graag uh, van hem willen weten? Nou, ik ben heel erg benieuwd of uh, Erik al een beetje is ingewijd in de gay scene. En, en zo ja, of hij misschien nog wel wat meer ingewijd wil worden. Want uh, dat wil ik hem dan graag bij, uh, bij helpen. Nou, de loge burgemeester heb ik zo gauw niet kunnen vinden. Maar hier is wel minister Van Bijsterveld. Die staat hier ook klaar om op de regeringsboot te gaan zitten. En ze wordt momenteel toegesproken. Geen ziekte, het ziet wat je overkomt. Nou, dat weten we zelf allemaal, ja. maar de, des te goed. Uh, maar dan is het lastig om, ja, toch uh, voor jezelf te staan, voor je geluk te gaan. Ja. En uiteindelijk, ja, het leven gaat, het leven is kort, uh, liefde in het leven is belangrijk. Nou, ik heb al 13 jaar een fantastische vriend, ja. dat, dat weet je, ja, dat ken je. je goed. Ja. Nou, de minister uh, luistert uh, aandachtig en uh, ongetwijfeld uh, zal ze het meenemen. En zo zie je, maar deze boterparade is niet alleen maar. Vanwege het theater, maar heeft ook wel degelijk een serieuze ondertoon. De titel dit jaar van de Gay Pride is We uh, All Together Now. En uh, tijdens deze botenparade zal vooral aandacht gevraagd worden voor uh, het onderwijs en de zogenaamde weigerambtenaren. Sport. Tennisser Robin Haase kan vandaag zijn eerste ATP-toernooi winnen. Over een kwartier begint hij op het gravel-toernooi van Kidzbul aan zijn eerste finale op ATP-niveau. Haase speelt tegen de Spanjaard Albert Montanes, de nummer 50 van de wereldranglijst. Bij winst kan Haase hem voorbijgaan, maar daar is hij niet echt mee bezig. Het is een hele lastige Spanjaard. Die uh, uh, wel al toernooi heeft gewonnen, dus hij, uh, hij heeft meer ervaring natuurlijk in het uh, spelen van finales. Maar uh, dat maakt ook bij mij echt uh, eigenlijk. Uh, Helemaal niks uit. Ik wil gewoon die titel pakken. en Of ik hem nou voorbij ga of niet, dat maakt me echt niks uit. Het is voor het eerst sinds de zomer van 2009 dat er weer een Nederlander in de eindstrijd van een ATP-toernooi staat. Raymond Sluiter was de laatste in Rosmalen. Hij verloor toen de finale van Benjamin Becker. Verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Er staan files op de A2 bij Utrecht richting Den Bosch... voor Nieuwegein 2 kilometer doorwegwerkzaamheden. Op de A9 Amstelveen, Alkmaar, van het velsen 3. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht bij Arnhem 4 kilometer... en op de A325 Nijmegen richting Arnhem wordt aan de weg gewerkt... Tussen het Ressen en Elden staat 4 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws in Afghanistan zijn bij een helikoptercrash 38 doden gevallen. Frankrijk heeft als eerste Europese land gereageerd op de lagere kredietstatus die Standard Poor's aan de VS heeft gegeven. De reactie was optimistisch van toon. En staatssecretaris Steven wil een betere controle op de registratie van medische specialisten die advies geven in rechtszaken. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de tros met tros in bedrijf.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 Goedemiddag allemaal en welkom bij Tros in Bedrijf, het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. Over een klein kwartiertje gaan we het hebben over het recyclen van tot nu toe onbruikbare oude kleding. Daarna bespreken we wat het Nederlandse bedrijfsleven qua noodhulp kan doen in de hoorn van Afrika. En we besluiten dit uur van Tros in Bedrijf met een nieuw initiatief om kleine bedrijven aan kredieten te helpen. Maar we beginnen met een nogal heikele kwestie. Zeker, want netwerksite LinkedIn kwam deze week flink onder vuur te liggen toen bekend werd dat ze ongevraagd gebruikersgegevens ter beschikking stelt aan adverteerders. En die daarmee, die adverteerders dus, hun advertenties relevanter willen maken. Of dit allemaal zomaar mag en wat we op dit gebied nog meer kunnen verwachten van sociale netwerksites, en het zijn er dan hoop hoor, LinkedIn, Facebook, Hives... En daar komen er nog veel achteraan. Daarover gaan we praten met Steven Jongeneel van Social Embassy. Hij adviseert bedrijven op het gebied van sociale media. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, waar was hij ze over LinkedIn allemaal om begonnen? Eigenlijk uh, gaat het erom dat LinkedIn jouw mening... dus als je een, iets leuk vindt of aantrekkelijk vindt... Uh, weer in de vorm van een advertentie aan anderen laat zien. En dat hebben ze onlangs geïntroduceerd. Op zich niks revolutioneers, want heel veel sociale netwerken doen dat. Alleen voor LinkedIn was het nieuw. En ze hebben het standaard aangezet dat het naar andere gebruikers zichtbaar is. Ja. LinkedIn is een site die gaat eigenlijk een beetje over professioneel verkeer. Hè? Mensen die vertellen wat voor werk ze doen. Als ze daar nou op vertellen van, uh, nou ik heb uh, heerlijk... Uh het weekend uitgerust op mijn tuinstoel van Hubbe de Pub of zo... dan gebeurt daar iets mee. Dan zou het zo kunnen zijn dat uh, die mening die je geeft over die tuinstoel... Uh, bij andere mensen te zien wordt als een soort van advertentie. Noem het een testimonial. Bij jouw vrienden of zo? Ja, bij mensen in je zakelijke netwerk in dit geval. Uh, waardoor die misschien nou anders over dat bedrijf gaan denken... of besluiten om zich ook uh, uh, uh, bij dat merk aan te sluiten. En, en, er, en... Nog, en je kan er je foto ook geloof ik, ongevraagd bij krijgen. Ja, ook je foto en je profielinformatie kan gebruikt worden. En, en zei u nou net dat ze dat zo hadden aangepast... dat je daar inmiddels automatisch toestemming voor geeft? Een groot deel van de heisa is erop gebaseerd... dat het automatisch is aangezet. Ja. En als je dat als gebruiker niet wilt je het zelf uh, de actie moet ondernemen om het uit te schakelen. Maar ik heb begrepen dat dat dus heel ingewikkeld is. Dat is niet zo eenvoudig van even een vinkje en het is weg. Je moet inderdaad even, wel even zoeken. Je nou, zag het is ook... wel even het vinkje. Je moet het vinkje alleen weten te vinden. En dat is lastig. Ja, ja heel veel, uh, op Twitter bijvoorbeeld zag je ook heel veel mensen... die dan dat doorstuurden hoe je dat kon doen. Hm. En um, ja, je moet daar wel zelf even uh, inloggen... en een paar schermen opzoeken, dat klopt, ja. Zeg maar, je wordt gewoon toch belazerd op deze manier... Ik denk dat LinkedIn daar iets andere mening over heeft. Ja, dat, Als je ja, naar de ja. policy kijkt, dan zou je kunnen zeggen dat niet zo is. Maar ja, die policy die is ook uh, 7500 woorden lang, uh, wat best veel is. Uh, en uh, wie kijkt daar naar? Um, het is natuurlijk niet in het belang van LinkedIn dat mensen boos op ze worden. Nee. Dus, um, uh, ja, vind, vind, u bent adviseur op dit gebied bij grote bedrijven. Vindt u dit een verstandige move van LinkedIn? Ik zou het zelf iets anders hebben aangepakt. Ja. Um, LinkedIn zegt, ja, we, hebben wel, uh, we hebben een banner laten zien, we hebben wat informatie gegeven. Maar ja... Op het moment dat je op LinkedIn gaat en je krijgt dat te zien... en je wil snel wat doen, dan skippen veel mensen natuurlijk al door. Ja. Dus je, het daar, zou naar de gebruiker... Daar speculeren echt, ze op ook. Ja, als we het volledig vanuit de gebruiker hadden geredeneerd... dan zou je het eigenlijk stand uit moeten zetten... en dan toestemming moeten vragen. Maar ja, dan hadden veel minder mensen natuurlijk dat aangezet. En, en Het zo, is knap stom om het zo te doen... want uiteindelijk die sites die bestaan alleen maar bij de gratie... van de liefde van hun klanten voor dat netwerk. Want ze zijn zomaar bij de buren, toch? Het grote risico is dat mensen weglopen. Uh, daar zijn sites zich ook wel heel bewust van. Het grootste deel van de mensen, moet ik er wel bij zeggen, lijkt niet heel kritisch te zijn. Dit mechanisme past Facebook eigenlijk ook al sinds jaar en dag toe. En er zijn wel alternatieven voor Facebook hè, die dit soort dingen niet hebben. Netwerken zoals Diaspora, maar die nemen geen grote vlucht. Dus uh, eigenlijk is het interessante aan het geval met LinkedIn... dat het voor het eerst is wat, voor, wat, wat ophef lijkt te zorgen. En misschien komt dat wel omdat dit veel meer een zakelijk netwerk is... en dat mensen hun zakelijke imago toch wel wat anders beoordelen ja. dan hun privé. Er zijn natuurlijk heel veel privacybeschermers die daar echt helemaal panisch voor zijn, of paranoia, en terecht misschien ook wel. Is dit nou legaal? Mogen zij dit zomaar doen? Amerikaanse bedrijven houden heel erg goed rekening met wat mag en wat niet mag. Het is natuurlijk wel lastig dat zo'n wetgeving per land kan verschillen. Um, wat ik begrepen heb, is daar nog wel, dis wel wat discussie over. Uh, je hebt enerzijds natuurlijk het juridische aspect, anderzijds is het commercieel verstandig om het op zo'n manier te doen. Uh, of lopen gebruikers dan inderdaad, zoals je zegt, uh, misschien wel in grote getale bij je weg? Is, is de motivering om eigenlijk het niet te doen of het niet erg te vinden, is dat zo'n beetje, ach joh, als je niks te verbergen hebt, joh, ze gaan hun gang, maar het maakt me ook niet uit. Is, is dat een beetje het verhaal? Nou, voor een deel. Ik denk ook dat het, zoals je zegt, misschien wel wat gemakzucht is. Want je moet wel uitzoeken hoe dat dan zit. En nogmaals, het is eigenlijk voor het eerst dat er zoveel ophef is ontstaan over zo'n setting. Nou, is bij Facebook toch ook wel een paar keer een soort rimpeling in deze sector geweest? Ja, Facebook staat eigenlijk doorlopend onder druk. Die zijn daar ook zich heel erg bewust van en die besteden er heel veel aandacht aan. Maar daarin zie je meer dat er een aantal kritische media zijn. En er zijn natuurlijk ook wat consumentenorganisaties. Maar zo hard als ik het deze week bijvoorbeeld over Twitter heb zien gaan... die LinkedIn-discussie is wel uniek. Ja. U adviseert dus bedrijven op dit gebied. Zijn het de bedrijven die ervoor zorgen... dat zo'n netwerk als LinkedIn overgaat tot dit soort praktijken? Zeggen zij van wij willen meer mogelijkheden om te adverteren... zorgen jullie maar op wat voor manier ook dat dat gebeurt? Dat speelt zeker een rol. U moet zich voorstellen dat LinkedIn, hè, zeker met oog op de beursgang... er heel veel aan gelegen is om zoveel mogelijk omzet te genereren. Doen ze het trouwens aardig, hè? Dat Tweede... gaat, ze hebben net weer gepubliceerd, dat gaat steeds beter. En die inkomsten van LinkedIn die komen nog voor het grootste deel uit advertentieinkomsten. Ja. En u moet zich voorstellen dat advertentieruimte voor adverteerders meer waard is... als het heel erg uh, gepersonificeerd kan worden ingezet. Dus relevantie, personificering is heel belangrijk daarin. En daarin zit natuurlijk een spanningsveld tussen wat voor de gebruiker in het voordeel werkt... en wat voor het merk fijn is he, om dichter bij die, bij die consument te kunnen komen... en de boodschap onder aandacht te kunnen brengen. Dat zou u ad bedrijven adviseren om op deze manier te adverteren op LinkedIn? Ik zou altijd vanuit het perspectief van de gebruiker denken. Want het laatste wat je wilt is dat mensen negatief over je merk gaan denken doordat je zo adverteert. En gelukkig zijn er ook een heleboel goede voorbeelden van hele leuke acties waarbij merken wel gebruik maken van die, van die mogelijkheden om op Hoe basis dan? van profielinformatie wat te doen. Noem eens wat. Nou, dus bijvoorbeeld een biermerk die iets met kaartjes heeft gedaan voor een festival. Uh, waarbij je uh, via je vrienden daarop uh, kon stemmen. Ja, en dat zijn denk ik mechanismen die zijn in het voordeel van iedereen. Dat vinden mensen leuk om mee te doen. Het merk vaart er wel bij, omdat er positief over gesproken wordt. Maar dat is toch ook niks anders dan een advertentiefuik? Want je zegt, uh, ja, we hebben 200 kaartjes te verloten. In dit geval ging het om Lowlands volgens mij. Ja. En uh, dan, ja, nou ja, dan iedereen uh, kan een beetje uh, een berichtje sturen dat die wel een kaartje je wil hebben, ja, je de donder, want het was al stijf uitverkocht. En op dat moment bouw je natuurlijk bijna gratis en voor niks een adressebestand op van mensen die kennelijk overal en nergens in geïnteresseerd zijn. Dat is wel een goedkope manier. Nou, het is wel een misverstand over het adressenbestand, want dat is het niet. Wat merken graag willen, is dat je fan wordt uh, en dat ze via hun fanpage eigenlijk contact met je kunnen hebben. Uh, op het moment dat, uh, stel dat je via zo'n actie heel succesvol bent en een grote groep mensen weet te interesseren en aan je weet te binden. En als je daar niet op de juiste manier mee om zou gaan... doordat je bijvoorbeeld vervelende berichten plaatst... of in ieder geval niet relevante uh, content voor die gebruiker... dan zullen mensen die pagina ook weer opzeggen. Ja. Dus dan Ik, raak je ze weer kwijt. Nee, dat is wel. Maar als je... Als je je, je luisterde er toch een beetje in. Ik bedoel, in Nederland, de Lowlands is stijf uitverkocht. Meteen, meteen al. De, de, de, de, na een dag... Uh, kon er niemand meer bij. Dan komt er een advertentie in die was echt overal te vinden... dat je 200 kaartjes gingen ze weggeven. Ja, hallo, daar komen natuurlijk wel uh, uh, 300, 400, 500.000 duizend kids op af. Dat is toch ja, gewoon een advertentiefuik. Ja, ik, ik weet niet wat het verschil is met traditioneel adverteren... want vijf jaar geleden was het misschien niet op een sociaal netwerk geweest... maar was exact dezelfde actie op de radio geweest euh, of op een ander medium. Ja, maar het verschil was natuurlijk wel dat als het op een ander medium is... dat je ze daarna niet meer kan bereiken, die mensen. Maar hier heb je een adresbestand. Ja, je, je hebt geen adressenbestand. je hebt mensen die zich bij je aansluiten en als je zat zijn ook heel makkelijk weer van je af kunnen. Dus het is zeker niet zo dat je die mensen uh, voorgoed uh, bij je, je hebt. Je, het begint eigenlijk dan pas. Dus als je via zo'n zo actie uh, begint om een dialoog te gaan krijgen met je doelgroep, want dat is denk ik wel het grote verschil. Merken zoeken hier wel een dialoog. En zoeken een dialoog? Wel... En, en het dialoog wel... is dat ze die kaartjes willen hebben. Ze gaan echt niet over bier kakelen. Ja, zo krijg je mensen naar het feestje toe. Maar als je dan wilt dat wat gaat gebeuren, moet je het ook leuk gaan maken. En als, als mensen om eh, gaan spammen, hè, zoals je dat eigenlijk noemt, gaan spammen. Dan haak jij heel snel af. Dan ja. merk je, dat doen ze niet succesvol, kan ik u verzekeren. Okay. Kunt, kunt u eens een voorbeeld geven van een manier waarop je op een goede manier die social media inzet. Dat je het echt eh, nou ja, op een integere manier doet, laat ik het zo zeggen. Nou, wat, wat ik bijvoorbeeld een goed voorbeeld vind, en dat is in de praktijk ook heel succesvol. Dat is een bekende Nederlandse retailer. Um, die uh, via Facebook uh, eigenlijk uh, mensen inspireert... met uh, wat je ook met hun producten kan doen. Hè, dus de dag voor Hemelvaart uh, bijvoorbeeld zegt... het is mooi weer, je zou morgen kunnen barbecuen. Nou, op die manier komen er heel veel reacties <lacht> op. En dat is eigenlijk een nieuwe vorm van reclame. Jongen, maken. jongen. Het wordt morgen mooi weer. Het is de dag des heers. Zouden we dat niet willen vieren met een barbecue? Bijvoorbeeld? Is, ja, maar... Het, het, nee, zit er zitten geen echt... grenzen aan de onbeschoftheid eigenlijk. Aan de, het is toch gewoon op een hele goedkope en lullige manier adverteren, eigenlijk. Het is toch niks anders? Ja, ik, weet, ik denk dat de stemmende consument is. En niet aan u om dat te beoordelen. Nee, en als je ziet uh, hoe we in een groot getale mensen wel ervoor kiezen. Hè? 10 miljoen Nederlanders zijn actief in sociale media. En je ziet dat merken, ja. mensen gemiddeld al twee, drie merken een fan zijn. Dat doen ze vooral omdat ze acties en aanbiedingen... en leuke productinformatie willen ontvangen. Ja. Dus mensen vinden het prima. En merken die dat goed aanvullen. En die dat op de juiste manier weten te doen. Daar zie je dat een groot aantal merken al meer mensen bereikt via die fanpages... dan via hun eigen traditionele website bijvoorbeeld. Ja. En dat Is... zegt wel een heleboel over de kracht van het kanaal, als ik het zo mag noemen. Zijn er een soort bedrijven waarvoor deze media speciaal geschikt zijn? Ik denk dat het uh, in de basis erom gaat dat je als... maar uh, dat geldt niet alleen voor sociale media... maar voor elk bedrijf in het algemeen... dat je wel iets te bieden moet hebben. Merken met een negatieve reputatie bijvoorbeeld... nou, die moeten vooral eerst uh, eens gaan kijken hoe ze dat en beter denk, kunnen maken. En ik denk ook een, een jonge doelgroep moet je hebben, neem ik aan. Want social media worden toch voornamelijk gebruikt door jongere doelgroepen. Ja, dat is eigenlijk een beetje een misvatting. Is want uh, de, de, de, de 10 miljoen Nederlanders zijn gewoon heel actief in sociale media. En dat is helemaal niet alleen maar jongeren. He, wat je ook ziet is bijvoorbeeld eigenlijk... op de sociale netwerk kwamen eerst de pubers en daarna... Waren waren uh, de opa's en oma's die graag, graag contacten uh, wilden houden. Dus het is een beetje die, die middengroep die in eerste instantie wat achterbleef. Maar de social media is nu zo groot dat die mensen er ook wel op zitten. Dus het is misschien het gebruik verschilt een beetje. Dat wel. En hebben gebruikers van die social media, hebben die nou volgens u echt door dat? alles wat ze daar opzetten, dat dat wordt bekeken... dat dat wordt opgeslagen en dat dat wordt gebruikt. Ik denk dat, dat veel gebruikers dat zeker niet doorhebben. Het bijzondere is ook wel dat heel veel mensen... er tamelijk onverschillig in lijken te zijn, vind ik persoonlijk. Vindt u het prettig? Want u hoort het wel. Hè? Mensen zitten gewoon gezegd achter de pc... zoeken een advertentie op voor een reis naar de Verenigde Staten of zo... En bij de eerste, de beste, de volgende uh, site die ze doen... poep, komt er opeens, van een heel ander bureau... komt er een advertentie, USA. Poep, de volgende. Ja. Ja, dat is een hele, hele andere discussie. Dat het gaat over cookiewetgeving ja. Of ze dingen mogen opslaan. Die, uh, ja. Dat staat hij helemaal los van. Ja, zelf, zelf heb ik daar wel een mening over. Maar, uh, binnen de, de, de politie... maar is dat gewoon een stap te ver? Ik denk dat zolang het waar het om gaat... is uh, of het in het voordeel van de gebruiker is. En ik denk dat je heel moeilijk uh, daar één stelregel kan geven van, van waar dat ligt. Uh, maar ik denk wel dat uh, het altijd getoetst moet worden aan... Uh, is het voor in het voordeel van de gebruiker... en heb ik als gebruiker wel daar de regie over... Okay. En ik vind het dan zelf persoonlijk beter dat, dat mensen daar uh, goedkeuring voor geven dan dat je ervoor moet afmelden. Dus het is uw taak om niet alleen het bedrijfsbelang hierin, uh, in ieder geval qua centjes uh, te bewaken. Maar vooral ook het belang van degene die het gebruikt. Simpelweg om het kanaal goed te houden. Ja, ik denk dat als je als uh, bedrijf of merk goed luistert naar wat consument wil, dat je op, op de lange termijn altijd het beste doet. Helder. Even tot slot, verwacht u nou dat uh, alles wat er nu gebeurt bij LinkedIn... dat ze dat uh, gebruikers zullen kosten? Dat daar echt iets, iets van een probleem... Uh... Ik, ik denk nauwelijks, want hoeveel alternatieven zijn er? Vroeger had je nog wat netwerken zoals Plakzo. Maar er zijn niet echt alternatieven en dan dus ga je van komen LinkedIn er mee af. Weg. Zit en dan u dan zelf, je zelf op je LinkedIn, LinkedIn connecties ook? kwijt, Ja, ik zit zelf ook ja, op LinkedIn. Doen ze heb... er ooit wel mee? Um, ik, ik gebruik het uh, zeker, ja. Ik heb zelf bijvoorbeeld mijn contactgevers afgeschermd. Ik ja. vind het uh, fijner om mijn contacten afgeschermd. U heeft het ik vinkje over... gevonden. Ik heb het vinkje inderdaad uitgezet, ja. Ja. Ja. ja. Maar je doet er wel wat mee. Want Jan en alle man zitten op LinkedIn... en heeft 100 of 200 vrienden. Ik hoor eigenlijk zelden iemand die er werkelijk iets mee doet. Nou, wat ik zelf heel handig van LinkedIn vind... is dat mensen natuurlijk zelf altijd hun gegevens bijhouden. Dus dat het altijd actueel is. En binnen LinkedIn zijn er ook discussiegroepen... Eh, over bepaalde onderwerpen. En dat vind ik ook wel heel waardevol. Hartelijk dank voor uw uitleg. We spraken met Steven Jongeneel van Social Embassy. Het gaat dus over het adverteren op sociale netwerkslijnen. En de problemen daarbij. Hartelijk dank voor uw komst. Dank u wel. Wilt u op de hoogte blijven van de onderwerpen van Tros in Bedrijf? Abonneer u dan op de Tros Radio 1 nieuwsbrief. Kijk voor meer informatie op onze website trosinbedrijf.nl. Volledig versleten spijkerbroeken, t-shirts, vol gaten... en vergeelde onderbroeken waren als tweedehands kleding... tot nu toe volstrekt onbruikbaar. Maar dankzij een nieuwe techniek, die mede ontwikkeld is door het leger des Heils... kan nu van oude lappen nieuw textiel worden gemaakt... en dus ook nieuwe kleding. Dat is goed voor het milieu, dat is nog beter voor Nederland als textieland. Afgelopen week begon officieel de productie van dit nieuwe katoengaren. En bij ons de gast... In uniform van het leger, is Robert Paul Fennema. Hij is operationeel directeur van Reshare, dat voor het Leger des Heils oude kleding inzamelt. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, gezien het uniform, betekent dat dat Reshare onderdeel is van het Leger des ja, Heils? Ja, het is een uh, volledige dochter van uh, het Leger des Heils. Oké. Okay. Dochteronderneming. Een dochteronderneming. Ja. En, en hoe lang haalt het leger des Heils nou eigenlijk al kleding op? Al zamelt het oude kleding in? Dat is ongeveer in 1890 uh, begonnen. Meer dan en, 100 jaar. Uh, dus. Ja, meer dan 100 jaar. Toen ja. kleinschalig als dagbesteding voor dak- en thuislozen. En dat heeft zich door de eeuwen heen verder gaan geprofessionaliseerd. Want de afgelopen jaar bijvoorbeeld, hoeveel is er door het leger ingezameld? Afgelopen jaar is een kleine 27 miljoen kilogram uh, kleding ingezameld. En daar voor het beeld, daar kun je ongeveer de Amsterdam Arena tot het dak mee vullen. Zo. Dat is echt een enorme hoeveelheid. Maar Gaat u dan allemaal uitzoeken wat bruikbaar ja. is? Nou, wij um, Dat doen we al sinds jaar en dag. En he, waar het leger is zelfs altijd groot en sterk is geweest en nog steeds... is dat we op uh, herdraagbare kleding sorteren. Want we willen eigenlijk dat mensen die het heel erg hard nodig hebben... of het nu in Nederland is of in een buitenland, die kleding kunnen dragen... Uh, maar dan ga je al op dat moment al kijken. Uh, want helaas zit er in de containers ook wel echt afval. En dan praat je over oude luiers, kranten, plastic, uh, stereotorens, pottenpannen. Dat Dit wilt u toch allemaal niet hebben daar? Die willen we niet hebben, dus die halen we sowieso in het proces er al uit. En we gaan nu een stap dieper in het proces. Dat we gaan zeggen, wat is herdraagbaar en wat is recyclebaar? Tot nog toe werd het door sorteerbedrijven gedaan. En kwam met name het recyclebare materiaal in de automobielindustrie terecht. Want dan is je auto zo fijn geluid geïsoleerd. Hè, dan maakt de motor niet te veel herrie. Of je hoedenplank, die want, is al sinds jaren. Wat maakten ze er dan van dat je auto geen herrie maakte? Nee, er komt dan een isolatiemateriaal. Dus dan okay. wordt het uh, tot pulp vermalen. En dat wordt dan geperst. En dat zijn dan panelen... Okay auto's die dan uh, geluid isoleren. Nou, dat wordt al sinds en de hoedenplank weten we veel mensen ook niet is ook al sinds jaren een dag gerecycled uh, textiel. Maar de, de kunst waar wij naartoe willen... en dat, dat heet dan met een modewoord upcyclen... dat je het weer zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling brengt. En, ja, ik heb een klosje garen meegenomen... maar dat je dus inderdaad van oude spijkerbroeken... weer tot nieuwe garens uh, kunt ja. komen. Maar nou wordt er al ongelooflijk veel uh, gerecycled, zoals wol. Want er zit natuurlijk ja. veel meer ja. dan katoen in ja. al die oude kleding. Ja. Wordt dat niet al veel langer allemaal? Recycled, het oude materiaal? Het oude materiaal wordt in die zin uh, al heel lang gerecycled. Alleen katoen, daar konden ze nog nooit garens van. Uh, ja, misschien figuurlijk wel garens van spinnen, maar niet letterlijk. Okay. Want dat is door de, de aard van de vezel maakt het heel erg ingewikkeld. Er zijn al wel wat proeven gedaan. Maar om daar een goed garen van te krijgen waar je uiteindelijk nieuwe producten mee kunt maken, dat is nog steeds niet gelukt. Met wol is dat wel, want die, die garen, dat vezel, die eigent zich daar de, de, de, gemakkelijker toe. En ook met polyester, dat is een olieproduct, dat kun je smelten, krijg je ook weer een garen. Maar katoen is een vernieuwing. Die er uh, die nu is. En wie heeft bedacht dat nu met de nieuwe techniek? Wie, wie heeft die nieuwe techniek bedacht? Nou, wij, wij zijn er zelf, ik ben er persoonlijk heel erg mee bezig geweest om het tot elkaar voor elkaar te krijgen vanuit een ja, persoonlijke motivatie, vanuit onze lege Aandacht voor mensen en milieu. Uh, maar we zijn dat in combinatie met verschillende marktpartijen. Er zijn mensen in de, in de kleding detailhandelmarkt de en in de verwerkende industrie. Uh, die met ons meegekeken hebben. En we zijn naar Italië getogen, waar, dus nog, waar heel veel wol vervezeld wordt. En daar hebben we met een aantal vervezelaars die dat doen, zijn we een stap verder gegaan. Hebben we tests gedaan van hoe kunnen we nou uiteindelijk tot katoenvervezeling komen. Nou, dat hebben we een aantal zeecontainers vol met spijkerbroeken naartoe gedaan. Om, die hebben we vervezeld. Eerst in Nederland vervezeld, dan krijg je zo'n zo, nou, zo bolletje, bolletje materiaal. En uh, uiteindelijk ja. dat is toch letterlijk. Ja, dit kun je dus hier kun je dus inderdaad uh, ook uh, van die panelen van maken als je daar een bepaalde toevoeging mee doet. Ja. En in Italië zijn ze bereid geweest om daar te testen of dat garens werden. En ja, dat heeft tijd gekost, maar we zijn nu zo ver. Uh, de, is dat niet een, een soort uh, naar voor de mensen van de katoenplantages? die u, hè? Want u zegt het is goed voor mensen en milieu. Maar er zijn ja. ook mensen die dit produceren en straks minder te produceren hebben. Nou, ik denk dat de, de vraag naar katoen is zo groot... en die zal de komende jaren nog, st uh, nog, uh, nog stijgen dat ik daar op de korte termijn geen problemen voor zie. Maar het is wel iets waar je over na moet denken. Aan de andere kant, het katoen is zo ontzettend milieubelastend om te produceren. 1 kilogram katoen vergt 20.000 liter water. Als u wagen dat onze spijkerbroek ongeveer 2 tot 3 kilogram katoen bevat... gaat er tussen de 40 en 60.000 liter water per spijkerbroek. Dus ik denk, of je het nou wel of niet wil... ik denk dat het heel verstandig is om überhaupt dat mee te gaan doen... want het wordt geproduceerd in landen waar mensen al honger hebben... en toch tekort aan water hebben. Dus over de jaren heen... zul je daar naartoe moeten groeien dat je meer gerecycled materiaal gebruikt... en minder nieuw materiaal. Maar dat vergt nadenken, samenwerken... en dat doen wij ook als Legersheils. Met bijvoorbeeld Salvation Army... in. India en in Bangladesh. En dan kunnen we ook kijken hoe we aan de voorkant verstandig kunnen produceren met eco-katoen. En dat je dat uiteindelijk kunt vermengen. Maar dat is een kwestie van lange adem. Is het een duur procedé om te doen? Nou, we zitten in de gelukkige omstandigheid dat de wereldkatoenmarkt uh, zo... überhaupt de grondstoffenmarkt zo... Uh, aan het hypen is dat de nieuwe katoenprijs zo hoog is... dat gerecycled katoen voor hetzelfde geld geproduceerd kan worden. Dus je komt qua kostprijs uit op eenzelfde prijs als met gerecycled garen. Of en... met nieuwe garen. En, en wie gaat straks die nieuwe kleding, die dus van het gerecyclede materiaal gemaakt wordt, wie gaat dat verkopen? Heeft u daar al met, met, met outlets, met, met ja. retailers? Ja, wij, uh, dit, dit proces, het Leger des Heils is een, uh, van ozien een caritatieve organisatie Ozie. die zich in de zorg geprofessionaliseerd heeft, maar ook in de kledinginzameling. Maar wij zijn geen uh, retailer in die zin nee. en we zijn ook geen vervezelaar en geen spinner. Dat doen we in samenwerking met commerciële partijen die met ons samen optrekken. En zo zijn we ook in gesprek met retailorganisaties, het Leger de Zeils heeft een eigen uh, duurzaamheidsmerk 50-50. Daar willen we een kleine collectie zelf uitbrengen. We hebben recentelijk drie winkels geopend. 50-50 stores in Amsterdam, in Maastricht en in Groningen. En daar willen we mee verder gaan. Maar daar heb je echt kleinschalige collecties. En daar kan je leuke uh, hesjes en jurkjes ja. en spijkerbroeken ja. kopen of zo? Uh, dat is nu de tweedehandskleding? Daar tweede is duurzaam nieuw geproduceerde kleding. Voor wat er nu al beschikbaar is. Daar hebben we het merken overeenstemming. We hebben ook uh, Dat heet dan vintage. Dus het hogere niveau tweedehands kleding. En uiteindelijk willen we er ook onze... als we zover zijn ook de gerecyclede kleding neer. dat is een lastige markt, zeg. en die, die, die modemarkt dat je je daarop gaat begeven. Ja. Voordat je een, een, een, een leuk MP hebt ontworpen ben je wel een eind verder, toch? En daarom moet je het ook met modespecialisten doen. Er zitten bij ons in het, in het programma... zitten een aantal mensen uit oude modegeslachten, zeg maar. Je hebt de, in Nederland had je de lampers, de Brenninkmeis, de vossen... die van oud zeggen. En vanuit die hoek hebben we ook ondersteuning. Maar daar Uiteindelijk in Italië zitten natuurlijk de modemensen. Dus je krijgt ook de styling. Het worden, het worden geen jutezakken. Nee. Het worden modische producten. Nee. Maar dat is één aspect. Hè? Maar het dat... is voor een retailer waarschijnlijk ook uh, prachtig om zich als uh, verantwoord ondernemer te profileren met dit soort uh, merken. Zeker. En het, en het andere deel is dat er een noodzaak is. Omdat China die heeft de hele katoenproductie toch wel heel sterk naar zich toegetrokken. En, uh, en mensen zoeken, de markt zoekt ook alternatieven. Want China gaat steeds meer dicteren. En dus ook de markt is op zoek naar alternatieven voor katoen. Dus ik denk dat de tijd ook gewoon heel gunstig is om daar nu in te stappen. En de retailorganisaties waar wij mee spreken... dan praat je echt over de grotere in Europa... die zijn ook geïnteresseerd. En daar moet je uiteindelijk naartoe om daar volumes te kunnen wegzetten. Als, als reshare, bent u nou een, een commerciële... Uh, uh... Op een commerciële manier bezig? Want u bent onderdeel van het Leger des Heils. Ik neem aan dat u geen winst mag maken. Of... Ja, nou, uh, ik hoor het zeker in de garitatieve horen We het wel eens vaker dat sommige mensen wat nerveus worden... als je zakelijk professioneel slash commercieel gaat werken. Maar wij we zijn een BV onder de Stichting Leger des Heils Dienstverlening. Ja. Een volle dochter. We hebben daarin heel helder wat onze kosten zijn en onze opbrengsten zijn. Binnen de BV mag je winst maken. En die winst die dragen wij volledig af aan het Leger des Heils. En vanuit die winst afgelopen jaar, was dat 700.000 euro, oh. hebben we uh, arbeidsreintegratieprogramma's gesubsidieerd die het Legers doet. Dus uiteindelijk, dat is vroeger deden de dak- en thuislozen de inzameling en de verwerking. En nu door het procesmatige, het professionele wat we doen, hebben we middelen om hetzelfde wat we willen doen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen. Dus je hebt je eigenlijk aangepast aan de tijdsgeest. En dat moet je wel doen, want uh, nog niet zo lang geleden... kwam u in de publiciteit met uh, het feit dat gemeentes zulke gigantische bedragen uh, vroegen... voor de inzamelingsplekken waar u uw kleding ophaalt... dat het eigenlijk niet meer rendabel te krijgen was. Ja, je ziet, en, en daarom vind ik het ook niet zo raar... dat wij daar een bedrijfsmatige organisatie op gezet hebben... Dat He, het Leger Heils heeft heel lang 70% als je het dan over markt hebt, van de markt in handen gehad. Omdat ja, mensen oude kleding, Leger des Heils, dat was een beetje een synoniem. Ja. En daar is concurrentie ontstaan. En er is een hele grote vraag naar herdraagbare en ook recyclebare kleding. Mm. En als die vraag groot is, en dat is gewoon een economische wet... dan mm. willen mensen daar geld voor bieden. Mm. En daar zijn gemeentes ook gevoelig voor. Die worden aan alle kanten gekort... Uh, die hebben het gemeentefonds wat minder uitgekeerd... dus die zijn ook zoek naar middelen... want hun verantwoordelijkheid wordt steeds groter. De SW-bedrijven, dat hebben ze ook overgedragen gekregen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... moeten ook via gemeentes begeleid worden... En die zoeken naar geld. En in dat spanningsveld, want ik ga het ook de gemeentes niet verwijten... want ik snap wel dat dat zo gebeurt. Alleen daar zul je naar moeten verhouden. En maar hij knijpt op een gegeven moment wel. Mm. Want als je aan de voorkant te veel moet betalen... hou je aan de achterkant te weinig geld om, om ja, innovaties en nieuwe technieken te ontwikkelen. Er, er is natuurlijk nog één ding dat u uh, moet oplossen. Dat is namelijk het imago van de kleding die u uiteindelijk gaat uh, produceren. Want uh, ik hoop niet dat ik u beledig... maar uh, het lege dezelfde is nou niet het meeste hippe imago. Nee, Nee, en, en daarom is het ook wel goed dat we dit nu, uh, nu oppakken, natuurlijk. En ik denk dat je dat ook niet uh, als leger huiskleding moet, uh, nee, nee. uh, moet verkopen. Dus we gaan en... een ander merk voor 50-50 nou, uh, hebben we als merk 50 /50. gelanceerd. En dat, dat werkt, daar hebben we bij de Bijenkorf al collecties uh, gehangen. Dat waren toen gerestaalde collecties. Waar je, dan noem ik dan maar het, het overgordijn van je schoonmoeder met een oude spijkbroek en <lacht> een, uh, een oud t-shirt. <lacht> tot één nieuw product maakte. Ja. En die hingen daar voor 129 of 89 Hallo. euro. En die zijn schoon uitverkocht toen destijds. En daar hebben we toen de winst die we daarop gemaakt hebben, dat was 8.000 euro, hebben we gedoneerd aan een zwerfjongerenproject in Arnhem. Dus je kan Kijk. het best op een leuke manier zakelijk en charitatief combineren. Bent u nou niet bang dat eh, als mensen de lucht van krijgen van, oh, er gaat 700.000 euro naar het leger, dus heils is natuurlijk op zich leuk. En eh, daarom hebben mensen tot nu toe ook gedoneerd. Maar dat er een tijd komt, hè, het is crisis, dat mensen zeggen als je mijn oude kleding wil, dan ga je daar ook maar voor betalen. Je weet nooit hoe ver het gaat in deze samenleving uh, natuurlijk. Maar op dit moment, als wij nog steeds uh, bijna 30 miljoen kilogram kleding krijgen... ik ben daar niet zo bang voor. Want uiteindelijk wat je ziet, het leegersheils helpt nog altijd mensen met die kleding. Of het nu zwerfjongeren zijn in Nederland, of het nu slachtoffers zijn in Garkov... of gewoon hier in Nederland mensen de mogelijkheid bieden om voor heel goedkoop... Uh, want er zijn heel veel mensen met een krappe beurs in Nederland... Uh, kleding te bieden, dat gevoel blijft. En als we dat ook blijven doen en waarmaken, heb ik daar geen, uh, geen vrees voor, zeg maar. Nou, Even tot slot, want um, uh, u zit hier in zo'n uniform. Ja. U bent een hartstikke leuke jonge vent. Dank ja. u wel. Ja. Nou, we <laughs> zijn eruit, like. <laughs> Nee, maar En dan bent u met zo'n commercieel bedrijf, een bv, u bent bezig u zit erover te vertellen. Bent u nou ook helssoldaat? Die... Ja, want anders mag je het pak niet dragen. Nee. Ik ben helssoldaat van het Leger des Helstersche... Hoe verhoudt zich dat met elkaar, zo'n commerciële activiteit en dan die boodschap? Ik, uh, kijk, Legere Huis is van oorzine een kerkgenootschap. En daar ben ik bij aangesloten bij het kerkgenootschap. En als je lid bent van die kerk, mag je het uniform dragen. Even niet Lutzeel, want anders duurt het dan nog uh -huh. veel te lang. En dus ik heb daar die uitingsvorm van aan. Maar voor de rest, de mensen die lid zijn van de katholieke kerk... of van de gereformeerde kerk van het Legere Zijls zijn gewoon mensen die midden in de samenleving ja. staan. En ik voel mij letterlijk geroepen om dit te doen. En ik heb, uh, ik heb een prachtig merk. Legers is een heel mooi merk. En we zijn heel eerlijk met de producten of het nu mensen helpen is. En dat doen we. Of nieuwe producten maken. Ik heb van origine een uh, kledingdetailhandel achtergrond. Dus ik kan me helemaal kwijt in wat ik aan het doen ben. En uh, in, het, in de vrije tijd ik, draag ik ook die milieuvervuilende dennen, Maar die zit wel heel erg lekker. En daar heb ik ook wel een hip t-shirt aan. Dus dat kan best met elkaar samengaan. Precies. Als dit allemaal een heel groot uh, succes wordt, uh, gaat dat dan zich wereldwijd uitbreiden? Ja, ik ben uh, voorzitter van een Europees overleg van kledinginzamelaars En we kijken het ook al uh, Europees naar. En recentelijk hebben mijn collega's uit Amerika ook al uh, gebeld. Want wereldwijd is zelfs ook een grote speler op kledinginzameling. Maar goed, stap voor stap. Eerst bewijzen dat we het kunnen. Nou, Ik heb al garen mee en we gaan ja. later dit jaar de modische producten uh, laten zien. En dan krijgt uh, mevrouw Jorisma, waar we laatst uh, twee spijkerbroeken van haar man hebben ontvangen. Die krijgt ja, dan een Het is jammer dat ze niet spijkerbroeken heeft ingeleverd van een paar jaar geleden. Want dat zou een substantiële donatie zijn geweest. <laughs> Toch? Die hebben we al lang gehad, heeft ze verteld. <laughs> <Okay>. <laughs> dus het waren en, twee broeken van ja, haar man. <laughs> maar de duurman gaan we die. En die worden verwerkt in het hele verhaal. En daar gaan we voor haar een mooi product van maken. En er komen zo'n 6 tot 8 mode-items. En die willen we dan ook pre, pre, uh, presenteren. Want je, je, je kan van een spijkerbroek niet weer een spijkerbroek maken. Uiteindelijk wel... Maar je moet ook geloofwaardig zijn. Op dit moment is dat nog uh, te trigger om dat te doen. Want okay. eigenlijk ben ik bang dat als je dan zou bukken... dan weet ik niet of de broek het houdt. Zeg maar. Dat heb bij mevrouw maar liever niet. Geen bij niemand denk ik. <laughs> het was erg leuk om u erover te horen uh, vertellen. We spraken met Robert Paul Vennema van ReShare. Onderdeel van het leger des Heilsen. Dat ging over het recyclen van tot voor kort onbruikbare tweedehands kleding. Hartelijk dank. Graag gedaan, u ook bedankt. Hongersnood bedreigt zo'n 12 miljoen mensen in de hoorn van Afrika. Het kan u niet ontgaan zijn. Tot nu toe is er via Giro 555 in Nederland ruim 18 miljoen euro opgehaald... voor noodhulp, maar volgens de Verenigde Naties is er in totaal 1,1 miljard euro nodig. Peter Bakker, oud-topman van TNT en ambassadeur van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties, heeft deze week vooral bedrijven opgeroepen hulp te bieden. En een van die bedrijven die al sinds 2007 samenwerkt met het Wereldvoedselprogramma is DSM. Aan de telefoon hebben we Fokko Wienkjes, directeur Duurzaamheid van DSM. Goedemiddag. Goedemiddag. Waaruit bestaat die noodhulp die jullie bieden aan Afrika? Uh, nou, we doen dus eigenlijk twee dingen. Hè. We hebben een partnership al sinds 2007. Dus we zijn ook structureel met het World Food Programme bezig. En nu voor de uh, problematiek in de hoorn van Afrika... geven wij verrijkt voedsel... Um, wat direct te eten is, dus dat is voedsel waar zowel calorieën als ook vitamine in zitten. En wij doneren dat voedsel en vooral wat van ons komt is het concept en de vitamine die erin gaan. Want dat produceren jullie uh, en normaal gesproken verkoop je dat in Afrika? Of hoe gaat dat? Nou, dit is een product wat uh, niet door ons geproduceerd wordt. Wij leveren de grondstoffen ervoor. Uh -huh. En dat wordt dan geproduceerd. In dit geval uh, zullen we dat ook in Afrika gaan, gaan uh, wordt het in Afrika ook aangekocht. In dit geval in Malawi, zodat we ook zoveel mogelijk lokale economie stimuleren. En dus het gaat in principe over een samenvoeging van een x-aantal componenten, voedsel en vitamine. En, u en DSM de... is de, zeg maar, de, de grootste vitamineproducent ter wereld. En World Food Programme is de grootste voedseldistributeur, voedselhulpdistributeur ter wereld. En daar is ook zeg maar, onze samenwerking in 2007 mee begonnen. Omdat World Food Programme toen heel erg sterk nog zat op het bestrijden van honger. En in principe wij met onze kennis op het gebied van vitamine en mineralen. Eh, eigenlijk ze wilden helpen om niet alleen honger te bestrijden. Maar ook wat wij noemen verborgen honger. Het gebrek aan vitamine en mineralen in, in voedsel. Wat leidt tot lange termijn schade bij, eh, bij mensen. Dus op het moment dat je jong bent en geen vitamine en mineralen krijgt. Dan zul je nooit tot je maximale potentieel ontwikkelen, zowel mentaal als fysiek niet. Maar u gaat dus ter plekke bedrijfjes oprichten... om dit te fabriceren en bij elkaar te vegen, neem ik aan. Nee, dat zijn lokale bedrijven waar we, wij dan onze grondstoffen aan leveren. Ah, en u heeft fabriceren. er dan verder niks mee te maken? En dat leveren we door. Nou ja, we zorgen natuurlijk dat het kwalita kwalitatief goed goede bedrijven zijn. Want het moet ook voldoen aan de standaarden... die de Verenigde Naties stelt. Hè. Je kunt natuurlijk... Ja. Uh, die stellen kwaliteitseisen aan datgene wat je, wat je ook doneert. Die, die samenwerking, uh, meneer Wientjes, met het World Food Program, uh, is dat een initiatief geweest van jullie zelf om daarmee uh, aan de slag te gaan? Nou, het is eigenlijk een vrij logisch, natuurlijk proces geweest waarbij we bij elkaar gekomen zijn. Um, in, ten tijde van de tsunami uh, deden wij een donatie, ook van vitamine en mineralen op dat moment. En toen zijn we met het World Food Program in contact gekomen. En ja, kwamen wij tot de conclusie, wat ik al eerder zei, zij zijn de grootste voedselhulpdistributeur uh, uh, en wij de grootste producent ja. van vitamine en mineralen. Maar en jullie, de... zijn, jullie zijn geen filantropische instelling, dus ik neem aan dat er ook een win-win een, een, ja, een uh, situatie is. Wat levert het jullie op als bedrijf? Nou, er zijn een paar dingen. Ten eerste zien we natuurlijk vandaag de dag dat uh, mensen die voor een onderneming werken, uh, liever voor een onderneming werken die... Ook met zijn voeten in de maatschappij staat. Hè? Wat we in de, bij de vorige spreker al hoorden. Eh, die ook zei: Van ik sta wel met mijn, voeten, eh, met mijn voeten in de maatschappij. En dat geldt natuurlijk ook voor onze medewerkers. Dus dit is zeer stimulerend. Voor, voor mensen om eraan te werken. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Eh, voor een onderneming als DSM. Daarnaast is het iets wat. Eh, het World Food Program helpt ons om. ...ontwikkelende markten beter te begrijpen. De ontwikkelende gebieden waar het World Food Programme in uh, opereert... ...zijn natuurlijk op termijn ook voor ons ontwikkelende gebieden... ...waar wij ook best commercieel uh, aan de slag zouden willen. Uh, en we hebben natuurlijk als, als derde punt is... Um, ...wat we belangrijk vinden, vindt het World Food Programme belangrijk en wij belangrijk... ...dat beleidsbeslissers over de hele wereld meer gaan begrijpen dat... Um, Vitamine en mineralen, de kwaliteit van voedsel heel belangrijk is voor de ontwikkeling van mensen. En als je daar aandacht voor vraagt, kun je dat beter samen doen dan alleen. Mm. U zit uh, gelukkig daar, voor in ieder geval die omgeving, daar in de vitamine en de mineralen. Maar wat kan je nou als bedrijfsleven verder doen? Want Peter Bakker doet ook echt een beroep op het bedrijfsleven... om op een of andere manier in praktische zin uh, daarmee aan de slag te gaan. Heeft u daar nog ideeën over? Nou, er zijn natuurlijk heel veel ideeën eigenlijk... ...kunnen heel veel bedrijven wat doen. Het is alleen vaak een beetje het onbekende waarom mensen niet instappen. Die, die kunnen niet goed de vertaling maken tussen datgene wat zij kennen... Wat zij, ...wat zij doen en wat er misschien noodzakelijk is uh, uh, in ontwikkelende landen. Dat was bij onze belangrijkste stap voorwaarts om daar meer zicht op te krijgen. En Je moet samen... er eigenlijk een beetje naartoe geleid worden, is dat het? Ja, dat proberen we dus ook eens. Uh, Peter Bakker probeert dat. Uh, Veike Siebesma, onze voorzitter van de Raad van Bestuur, probeert dat... We zien ook dat Unilever daar natuurlijk een, een, een belangrijke bijdrage aan levert. We proberen aan alle kanten zoveel mogelijk ondernemingen aan te spreken om iets te gaan doen. Een praktisch voorbeeld, wij hebben nu gezorgd dat kinderen in meer en meer schoolprogramma's beter voedsel krijgen. Die beginnen beter op te letten, die zijn geconcentreerder doordat ze nu goede bouwstenen in hun lichaam hebben dan moeten we natuurlijk ook zorgen dat ze vervolgens goed lesmateriaal hebben. Ja. Nou, dat is iets wat DSM niet kan verzorgen. Maar er zijn wel andere partijen die daar bijvoorbeeld een bijdrage aan zou kunnen leveren. Ja, dan ga je we weer naar Wolters of zoiets. Nou, dat zou kunnen, maar ook naar andere... Er zullen vast veel meer uh, ideeën zijn, ook... Uh, het zullen ook wel kleinere bedrijven zijn bijvoorbeeld die daar iets in kunnen doen. Oké, okay. helder. Hartelijk dank voor de uitleg. We spraken met Fokko Wientjes, directeur duurzaamheid van DSM. Het ging dus over de rol van het bedrijfsleven bij het geven... Van Noodhulp aan Afrika. Hartelijk dank. Tros in bedrijf is ook te vinden op Twitter. twitter.com schuine Tros in bedrijf. Nou, sinds de kredietcrisis is het heel moeilijk voor ondernemers om geld te lenen bij een bank. En het wordt er voorlopig niet beter op. Met name het klein bedrijf dat kapitaal nodig heeft voor investeringen tot ongeveer 2 ton, loopt nog heel vaak tegen een dichte deur aan. Een groep oudbankiers springt nu voor hen in de bres. en is bezig met de oprichting van een kredietunie. Een soort boerenleenbank 2.0, zullen we maar zeggen. Een van de initiatiefnemers is oudbankier Paul van Ooijen. Goedemiddag, fijn dat u hier bent. Um, ja, dat die deur dicht zit voor de relatief kleinere bedrijven. het midden- en kleinbedrijf, dat is, dat is al een tijdje bekend. Uh, dat is nog niet veel beter geworden. He? Nee, de, de officieel wordt er gezegd dat er niks aan de hand is. Want uh, als je dan naar de statistische gegevens kijkt... dan klopt het wel allemaal dat er nog steeds kredietverlening wordt uh, gedaan aan, de, aan die sector. Maar um, het blijkt dat uh, vooral het, de, de M van het MKB... Uh, daar de grote uh, de, de, de, de, de, de, de ontvanger van is van uh, al deze goede dingen van bankaire... Maar het kleine bedrijf dus niet maar de K van de MKB niet. Nee. Uh, in feite is het zo dat, het uh, is ook wel begrijpelijk in de, in de huidige tijdgeest... en de manier waarop de banken zijn opgebouwd... Uh, is kredietverlening aan een klein, klein bedrijf, is arbeidsintensief. Uh, kost management tijd, uh, gaat om relatief kleine bedragen. En dan zit de bank niet te wachten om een glazenwasser... een eenvoudige bakker ofzovoort nee, te je, niet... Want de kosten zijn te hoog vergeleken dus, bij het bedrag dat uh, exact, uitgeleend wordt. Want de, de, de tijd om een krediet goed te keuren van, van 50 mil... Uh, is dezelfde tijd uh, die je doet om uh, een half miljoen uh, te doen. Ja, dus neer. u begrijpt de banken wel? Ik, ik begrijp het wel, maar dat is eigenlijk het hele, het hele punt. Alles is zo begrijpelijk. Ja. Maar, <laughs> uh, maar ondertussen heeft het kleinbedrijf geen en, mogelijkheden en, om uit te breiden. Meneer Wintjes in de vorige, in, in de vorige ja. gesprek zei al... ik sta met uh, voeten in de maatschappij, dat is dan uh, het, het, het nieuwe denken. Je moet met de voeten in de maatschappij staan. En ik vrees dat uh, de banken niet meer met de voeten in de maatschappij staan. En, en uh, zich hebben afgezonderd en uh, met, uh, achter hun computerschermen allerlei moeilijke producten zitten uit te denken. Uh, hun wonderlikken uh, van de vorige uh, bankencrisis... en nu uh, uh, als een haas heel veel geld moeten verdienen... om uh, de schade te herstellen en hun reserves op te bouwen. Maar, maar, maar een kleinbedrijf komt daar nee. in dat plaatje niet voor. Maar u denkt dus, als oud-bankier, dat u met dat klein bedrijf en de kredieten die u aan verleent, dat u wel geld kunt verdienen? Wel, dit is het hele punt. Uh, de vraag is of... Uh, uh, dat, dat, dat, dat is een scherpe vraag. De vraag is of, of het voor een bank absoluut nodig is... om primair um, winstmaximalisatie als, als, als hoogste doel uh, te hebben. Um, een zakenbank kan ik me voorstellen. Maar een algemene bank uh, heeft uh, na, heel nadrukkelijk in onze visie... en zo was het vroeger ook, een, um, een sociale functie. Maar meneer Van even. Wat heeft u nou bedacht eigenlijk? Nou, ik, we hebben niet zoveel bedacht, eh, want dat hoeft helemaal niet. Want eh, het ei van Columbus ligt gewoon voor onze voeten, namelijk teruggaan naar af, weer teruggaan naar, naar de eenvoud van, van hoe het was, zeg in de begin vorige eeuw, of voor mijn part de tweede helft van de, van de wat is het, van de 19e en hoe eeuw was zelfs. Het? En het is gewoon sparen en lenen, lenen de oude boeren leenbanken die uh, waren ook een soort zelfredzaamheid. Dus eigenlijk als de banken het niet doen, dan doen we het zelf. De coöperatieve gedachte. Exact. Je gaat er met z'n allen. Uh, je staat voor, en een als krediet... iemand wil lenen, kan hij van die hele groep... die ja. geld in heeft gelegd. Ja. Een kredietunie is lenen. een coöperatieve vereniging en is dus van ons allemaal. Ja, is de... die ook goedkoper per definitie dan een normale bank? Ja, de, over de overheid is aanzienlijk minder. Dus in die zin uh, uh, uh, zullen de tarieven wel wat... Uh, wat, wat, wat uh, laat ik zeggen wat minder kunnen zijn, of de marges zijn wat minder. Uh, overigens geldt voor een kredietunie uh, evenzo als voor iedere andere bank... Uh, de regels van de Nederlandse bank oh. en de, de noodzaak om reserves op te bouwen. Oh. Dus voorlopig, als je uh, van nul begint, uh, dan, uh, dan, dan zal het in de tarieven... Uh, zal er niet zoveel uh, veranderen. Maar het feit dat je wel kritiek kunt krijgen, is natuurlijk. Uh, ja. uh, terwijl je het nu bijna het is niet zo logisch is wat dat de, de Bond van Slagers, de Bond van Glazen was, de Bond ja. van Bakkers. op die manier gewoon een soort coöperatie had vormen of ja, niet? Dat is het idee. Bent u ervoor om dat te organiseren? Uh, nou, dat zijn, we, dat zijn we dus van plan om te doen. Uh, sa uh, uh, uh, uh, samen met uh, vier andere ex-bankiers die ons uh, hier uh, uh, voor zorgen over maken. Um, en, en dat is dus per sector, omdat is, dan de bestuurderen ja. van de bank... goed kunnen kijken ja. of iemand het waard is ja, om dat, een krediet te krijgen. Dat is het meest eenvoudig. Als je het per sector doet... dan heb je een, een, een forse dosis know-how in huis... Uh -huh. uh, van, uh, die je dan vervolgens kan activeren... om. Um, de, uh, Want een oud-glazenwasser die... kan beter bekijken of een nieuwe dat geld goed gaat gebruiken of dan bakker. dat een bank het kan. Of een bakker, of een loodgieter, ja. of een winkelier in ja. een speciale branche, enzovoort, enzovoort, enzovoorts. dat is juist. Wat dat betreft zijn we niet zo verschillend, is, uh, ons idee is niet zo verschillend van wat er al gebeurt. We hebben bijvoorbeeld uh, onder de uh, zegenen, zegenende aanwezigheid van... Uh, Prinses Maxima hebben we microkredieten in Nederland ingevoerd. Dat zit onder andere bij Credits met een Q. Die zijn ook heel succesvol... Het enige uh, verschil tussen credits en ons... is dat, uh, dat uh, zij een financieringsmaatschappij zijn... die gefinancierd worden vanuit de overheid. Uh -huh. En wij willen gewoon... Vanuit de sector. Vanuit de, de sector. sector. En jullie Zelf. moeten dus het toch gaan iets grotere lenen. bedragen ook... Uh, en ja. wij zullen dan ook iets grotere bedragen doen. Dat, dat is het idee. Hoe gaat u daarin komen? Want als het een keer misgaat... is het natuurlijk vrij vervelend... dat je dan ook gelijk out of business bent. Dus je moet eerst Klopt. wel een startkapitaal ja. bij elkaar schrijven. Ja, ook dat nou... Er is zoveel geld uh, in, de, in, de, in de wereld... ook met alle crisis... Maar het schijnt minder zijn, te worden de afgelopen dagen. Wel, het is wat minder geworden, maar er is veel geld in de, in de, in de wereld. Ik denk toch dat uh, onder alle uh, instellingen die, of organisaties... die een bankvergunning hebben gekregen van de, Nederland, van de Nederlandse bank... dat zijn er nog, uh, nogal wat, dat daar uh, best wel één of twee te vinden zijn... die uh, vanuit hun bestaande bankaire vergunning dit zouden willen ondersteunen. Hm. Waar, Want waar, dat heeft ze, u wel nodig. Iets, ja, waarom zouden ze dat dan niet zelf gaan doen? Als ze dat zien Om, zitten. Uh, omdat het... Uh, dit is altijd het punt. Uh, uh, uh, waarom, waarom, uh, waarom zijn we niet uh, in Nederland met LinkedIn begonnen? Of met, met, met, met Apple of wat dan ook. Iemand heeft dat idee. Ja, het idee is eigenlijk niet zo, niet, niet zo bijzonder. Want dat, dat, dat zit in de tijdgeest. Maar iemand moet het doen. En, uh, uh, maar waarom zou u dat dan weer doen onder de vlag van de oude bekende banken die het niet bedacht hebben. Well, als het, eh, ik denk gewoon een praktische overweging, omdat de tijdgeest... ik merk het nu al, dat, eh, dat, dat de berichtgeving die er is... ook in het Financieel Dagblad en de reacties die we daarop krijgen... Eh, de, de, de, de reacties zijn eigenlijk allemaal unaniem positief. En dat, dat, dat heeft dus een publicitaire waarde. Nou, dat heeft een deelvormingswaarde. De, de de negatieve opmerkingen waren, hoe komen ze aan voldoende bufferkapitaal? En goed. het tweede was, dat je nogal makkelijk vervalt in vriendjespolitiek. Uh, ja, wel, uh, daar zijn uh, in, in de tijd waarin wij leven... zijn er zoveel modellen te, te, te vinden om uh, daar een rem op te zetten... en goed toezicht te houden. Uh, toezicht van de Nederlandse Bank is er uiteraard ook. Dat ik me daar niet zoveel zorgen over maak, dat dat uh, verkeerd zou gaan. Meneer Van Nooyen, wanneer gaat u van start? Uh, wij verwachten dat we begin, in de eerste helft van volgend jaar van start kunnen gaan. En is dat nog ah, afhankelijk dan van... Ga ik wel, uh, dan ga ik er wel van uit dat uh, de bankvergunning Precies. op de een of andere manier... Uh, dus de Nederlandse uh, bank moet ook nog even meewerken. Ja, dus daarom willen we liefst meeliften op een bestaande vergunning. Ja. Uh, dat we dat proces uh, niet nu uh, door hoeven te lopen, maar pas in een later moment. Dat is ook gemakkelijker, omdat we dan ervaring hebben... en dan onze projecties uh, veel Praktischer en gerichter bij de Nederlandse bank kunnen inrichten, inleveren. Kortom, op korte termijn horen we van u. Hartelijk dank ja. voor de uitleg. U hoorde oud bankier, Paul van Ooë. Het ging dus over de kredietunie. In oprichting in ieder geval. Hartelijk dank voor uw komst. Dankjewel. Ja, na het nieuws van twee uur, dan zijn we weer bij u terug. En eh, dan gaat het over een fusie in de wereld van de dierenwinkels. En eh, we gaan verder dan ook nog praten over het succesverhaal... van een Doetinchemse race Wat ons betreft heel graag. Tot zometeen. Samen thuis, samen dros. De mooiste gesprekken en de lekkerste live muziek. Opium, het cultuurmagazine van Radio 1 blikt nog één keer terug, met onder andere Kees van Kooten. Ik was zo op van de zenuwen, jongen. Ik had me veel te warm aangekleed en drie pillen gekregen van mijn huisarts. Arthur Japijn. En het is heel vaak als je zo'n figuur, Het is net een soort verliefdheid. Je wil eigenlijk alles wel van die mensen weten. En kon niet palmen. Ik dacht ik moet maar eens met de pen op de huid van de pijn blijven zitten, want voordat ik het weet is er een jaar om. Opium. Straks tussen half drie en half vijf.